Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een aantal deskundigen is kritisch over de bewering van het Amsterdam-UMC. dat de ziekte van Alzheimer binnenkort met een bloedtest veel sneller is vast te stellen. Een hoogleraar zei eerder vandaag dat een eiwit in het bloed wijst op de aanwezigheid van de ziekte. Maar medici aan het Radboud-UMC in Nijmegen noemen dat veel te voorbarig. Volgens hen heeft jarenlang onderzoek juist uitgewezen dat dit soort eiwitten maar weinig zeggen over Alzheimer. Het Amsterdam UMC geeft hierdoor valse hoop, vinden ze. Op 15 oktober komt er een wapenvrije zone in de Syrische provincie Idlib, hebben Rusland en Turkije afgesproken. Ook de Syrische regering is akkoord. Idlib is het laatste bolwerk van rebellen en terreurgroepen in Syrië. Turkse president Erdogan drong aan op een bestand om een bloedbad door gevechten te voorkomen. Hij is bang dat er dan veel vluchtelingen naar Turkije komen. Werknemers die vanwege hun gezondheid minder gaan werken hebben recht op een gedeeltelijke ontslagvergoeding. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak van een docenten tegen haar werkgever. Ze raakte arbeidsongeschikt en ging bijna de helft minder werken. Volgens de Hoge Raad betekent minder uren werken, gedeeltelijk ontslag en daar hoort een vergoeding bij. Tesla-topman Elon Musk is aangeklaagd door een Britse duiker die betrokken was bij de redding van de Thaise voetballers in de grot. Nadat de duiker de hulp die Musk aanbood bij het redden van de voetballers had afgedaan als een PR-stunt, maakte de Tesla-topman de Brit meerdere keren uit voor pedo. De duiker eist nu minimaal 75.000 euro schadevergoeding wegens laster. Magda Mendes heeft de gouden notenkraker gewonnen. De Nederlands-Portugese singer-songwriter ontving de prijs... die wordt toegekend door collega-artiesten... vanavond in Paradiso in Amsterdam. De zilveren notenkraker voor aanstormend talent ging naar Nina June. De twee lieten andere kanshebbers als Direct, Broederliefde en Maan achter zich. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, het kan nevelig worden... de temperatuur daalt tot een graad of 14. Morgen vrij zonnig, het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.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 By the way, she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one I mm you -hmm. Is commesso dietro a questa mania. Che resta zo.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 can see. Okay.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 Super. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse e vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno. Sai bene che non vi, riconoscerlo non puoi e sarebbe come se questo cielo in fiamme dat Solo per l'amore, hai sfridato il vento, e un rato, diviso il cuore stesso, pagato il riscommesso, dietro a questa mania che resta solo. ZANG Cause you're not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 You can tell by the way she talks, she loses the world.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 Questo cielo in fiammerica del sei Ik moet Van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Rusland en Turkije zijn het eens geworden over een gedemilitariseerde zone... in, het, in de Syrische provincie Idlib. Het laatste grote rebellenbolwerk in Syrië... Ook president Assad is ermee akkoord dat er een bufferzone komt tussen de rebellen en de regeringstroepen. Over vier weken moeten alle zware wapens weg zijn in een strook van 20 kilometer breed om een bloedbad in Idlib te voorkomen. De Turkse president Erdogan wilde eigenlijk een wapenstilstand in heel Idlib uit angst voor een nieuwe vluchtelingenstroom naar Turkije.